Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt in verband met de woningbrand in Vroomshoop in Overijssel gisteravond. Daarbij vielen twee doden, een man en een vrouw die in het huis woonden. De verdachte is een man uit Ridderkerk. De politie kan niets zeggen over zijn relatie met de omgekomen bewoners. Volgens buren was er voor de brand een explosie, mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. De schade aan het huis in Vroomshoop is groot. Ook een naastgelegen woning raakte hem beschadigd. En later vandaag organiseert de gemeente een bijeenkomst voor bewoners. Plastic recyclebedrijf bedrijf Blue Cycle in Heerenveen is failliet. De proeffabriek die vorig jaar ging draaien maakte olie van plastic afval. Het was de eerste fabriek in Nederland in zijn soort. Volgens de directeur was er met de productie niets mis... maar waren de kosten hoger dan gedacht. Verder klaagden mensen in de omgeving van de fabriek over chemische stank. Ook overnamekandidaten vonden de kosten te hoog. Het bedrijf in Ereveen blijft hopen op een doorstart. Ja, Stranders is uitgeroepen tot taalstaatmeester 2024. In het radioprogramma van Frits Spis: de taalstaat... preest de jury zijn heldere taalgebruik en wijze woordkeuze. Jeef ja, Stranders is filosoof en theatermaker en bestuurslid van de Joodse gemeente Amsterdam. In talkshows praat hij geregeld over Gaza. Jantje van Amsterdam uit de documentaire serie Foute Vrienden is overleden. In de serie vertelden vier mannen met een zwaar Amsterdams accent openhartig over fraude, inbraken en gewelddaden. Maar het ging ook over hun vriendschap en verbondenheid. Jantje van Amsterdam heette in het echt Jan Erens. Hij had kanker. Hoe oud hij is geworden is niet bekend. Het weer grijs en nevelig. In het zuiden en zuidoosten kans op wat zon. Weinig wind en het is 1 tot 4 graden. Morgen bewolking en wat motregen. Ook wat zon en iets oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM.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 Worden, we worden weer helemaal happy van. Hè? We build this city, hoor, de, de single van uh, Starship. Het is uh, even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer Studio Tolweg Tina, wie kent hem niet inmiddels. En uh, ja, we zijn er weer uh, Dolly Tempierik, goedemiddag. Een hele goede middag, Rob. Een hele goede middag. Je ziet er nog steeds uit als dus een kerstengeltje. Een ja. dus heerlijke kerst gehad. Ja, ja zeker. Het was een uh, onwijsgave kerst. Wat leuk. Ja. Wat leuk. Nou hier. Lekker uh, Vito. spelletjes gedaan over plaatjes en zo. Dus, ja. Uh, dat oh was ja, wel, uh, Dat zat altijd in jouw straatje. was hè? wel oké. Okay. Ja. En jij ook? Jij had bingo of niet? Ja, wij hadden uh, een eerste met z'n allen met het gezin... Uh, wat inmiddels best wel een, uh, een grote groep is geworden... Daar stond ik ook niet bij stil toen die kleintjes geboren werden. Maar dus een kamer vol, nu inmiddels. En uh, ja, we hebben heerlijk geluncht en daarna een familiekerstbingo. Nou, ik kan het iedereen aanraden. Ach, gezellig. Ja, was heel erg leuk. Zeker. Ja. Nou ja, we hebben de kerstdag overleefd, zullen we maar zeggen. Nu nog zijn even, we weer doorheen gerond. Nu nog even de, de oliebollen. <laughs> en <dan>, de <Verder> rollen. <laughs> dan hebben we alles uh, weer gehad. Nou, dan krijg je de nieuwjaarsrecepties uiteraard. Ja. En ook ja. Uh, de grote weer van... Uh, of uh, via de gemeente. Ja, die ja, zitten er ook weer aan te komen. Zeker. 10 januari. Hè? Ja, Dan ja. is het zover mogen we elkaar allemaal weer een kusje geven. Een kusje? Mag dat weer? Ik oh, heb ja. een leuk plaatje meegenomen daarover. Over de nieuwjaarszoenen. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ja, ja, ja. Horen we straks in uh, Zandvoort op zaterdag. Wat zit, gaan we zit. nog meer doen, uh, Dolly? Ja, nou, uh, lieve luisteraars. Ten eerste natuurlijk hartstikke welkom bij dit heerlijke programma. Zandvoort op zaterdag. Van 2 tot 5. En uh, we hebben weer heel wat rubriekjes uh, volgestampt met allerlei informatie. We gaan om kwart over twee al beginnen met een uh, kort Zandvoorts nieuwsberichtje. Ooit gevolgd om half drie door het weerbericht. Dan uh, zullen we daarna een plaatje draaien. En daarna gaan we luisteren naar onze collega Carina. Carina Vere die heeft een uh, interview gehad met uh, Tantra Martijn... En dat is Martijn van Hoek, een, een Zandvoortse meneer. Tantra Martijn, die ken ik wel. Ja, ken jij hem? Van een uh, tv-serie uh, over de liefde. Onderweg, onderweg naar, naar liefde. liefde. Daar heeft hij uh, in meegedaan. Het was een uh, nieuw datingprogramma. En daar keken maar liefst 500.000 uh, Nederlandse kijkers naar. En uh, ja, uh, Carina die heeft met hem een interview gehad. Dus dat gaan we straks beluisteren tussen uh, half drie en kwart voor drie. Leuk. Ja, dan daarna weer eventueel een nieuwsberichtje als daar nog behoefte aan is op dat tijdstip. Kwart over drie weer een nieuwsberichtje en dan half vier de evenementenagenda. Want er is ook weer genoeg te, te doen en te weten en te horen. Um, nou ja, dan zullen we om kwart voor vier ongeveer weer het nieuws uh, gaan brengen. Wat nieuwsfeitjes over Zandvoort en omgeving. En dan kwart over vier schakelen we natuurlijk weer over. Ik denk voor de laatste keer dit jaar naar Beverwijk. Naar Beverwijk, ja. ja, ja. Tot daar 4 januari, dan is het uh, finito in uh, Beverwijk. Dan ben ik klaar in Beverwijk. Ja, dan uh, gaat Rendel Lawson ermee stoppen. Want daar hebben we het natuurlijk over. Daar gaan we mee bellen. Die heerlijke, grappige man met al zijn leuke pitverhalen... Over de Formule 1 en over alle andere races is altijd een feest om die man aan de telefoon te hebben. En jaren in de modelauto's. hè? Dus, uh... ja, ja, ik ben er nu één keer geweest in zijn zaak. En uh, er hangt ook zo'n gezellige sfeer dat ik eigenlijk bijna zonde vind... dat ik hem pas op het laatste moment ontdekt heb. Maar goed, uh, kwart voor vijf uh, gaan we kijken... welk dier er wanhopig zit te wachten op een warm mandje... in ons uh, dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat. Uh, dat was zo'n beetje in het korte, in Vleugel... Uh, oh nee, in, in, in, hoe noem je dat? Vliegende, Vliegende Vaart? Ja, ja, ja. Uh, zeker. Uh, ja, ja en, dat het programma is dus. allemaal uitgebreid. Gaan we dat uitwerken? Ja, nou, dankjewel Dolly. Leuk ja. dat je er weer uh, bij bent. Heerlijk. Gezellig uh, om er weer te zijn. Luisteraars ook een hele goede middag en uh, welkom. Zandvoort op zaterdag uh, weer helemaal terug tussen twee en vijf uur. Vorige week de lange uitvoering Zandvoort voor jou. En nu weer gewoon Zandvoort op zaterdag. Met lekkere muziek ook. Wat dacht je van deze van Dusty Springfield? Hier is hij nog een keer met In Private. Dat was Dusty, Springfield en In Private. Jij had het net over een plaat uh, die gaat over uh, de nieuwjaarszoen. Uh, ja, want jongens, dat staat ons allemaal weer te wachten. Hè? Allemaal weer elkaar kleffe uh, kussen uitdelen met, uh, uh, voor het nieuwe jaar. Ben jij de fan en... of niet? Ja, Ik ben niet zo kusserig, nee. Ik ben ook niet zo, zo uh, aanhalig of zo, weet je wel. En, uh... Als ik verkeering heb ook. zal me niet snel handje in handjes zien oh, ja. op straat. Nee. Oh, ja, straat. Lekker zo'n ja. klef handje dan. Vast ja, ja, dat, dat nee, ja, weet niet. Het zit niet zo in me. En, uh, dus laat staan met iedereen om te gaan zitten zoenen voor het nieuwe jaar. Maar Sjaak Beral die heeft daar zo'n verschrikkelijk leuk nummer over gemaakt. Ik dacht ik neem hem mee. Ja, leuk. Misschien kunnen we even luisteren met z'n allen naar de CD. Uh, Want het, het komt er weer aan, hè? Ja, takkenkerst. Ja, takkenkerst. ja, er staan ook kerstliedjes op. Daar lig je helemaal over de grond van het lachen. Echt heel erg leuk. Ja. Uh, dus ja, ik weet niet, mag ik hem maar, ja, maar zetten? Ja, tuurlijk, laat hem oh, horen. Nou, dan gaan we even luisteren Jacques naar de Braul. Ja, de nieuwjaarszoen. Komt ie aan? Het twaalf uur heeft geslagen. Neem jij je voor dat dit jaar alles anders moet? Je wil jezelf zijn, dus je stopt met je gedragen Niet meer zo braaf, want goed is fout en fout is goed Maar als de eerste werkdag van het nieuwe jaar begint Doe jij meteen iets wat je eigenlijk gruwelijk vindt Ongewild krijg je de smerigste infecties Met dank aan al die rare scheefgetrokken bekkies het wordt tijd dat iemand het nu is verteld Het zoenen moet hoognodig aan de kaak worden gesteld De nieuwjaarszoen, de nieuwjaarszoen er is helaas niks aan te doen Elk jaar die harde dobber Van dat geslijm en dat geslobber De nieuwjaarszoen, de nieuwjaarszoen, Die verschrikkelijke nieuwjaarszoen. Je wilde helemaal niet zoenen Omdat je niet zo clever bent Maar nu hang je in de nek Van een vent die je niet kent Kijk dit baas komt aangelopen Hij gaat ieder jaar op safe Hangt een uur lang met zijn kop In een Emma aftershave Aan zijn neus zie jij een vieze snottepel je zegt ik wil niet zoenen, maar hij zegt oh ik bespel. De nieuwjaarszoen, de nieuwjaarszoen, nieuwjaars er is best iets aan te doen. Hij had een jaar die harde dobber, maar dat is en dat gesloppen. De nieuwjaarszoen, de nieuwjaarszoen, er is een heleboel aan te doen. Van een oliebol tussen dus en lippen door Smeer je in met anti-muggenspul Van oor tot oor Geef je wang een flink gezwel Met proppen van een natte krant Verf met oogpotlood zo links en rechts Een zwarte tand Met wat lijm en lippenstift Word je in een open wond Eet patat met pindasaus En laat het zitten rond je mond Smeer uitsteksel op je wang Want dat ziet eruit als schurft Zeg gewoon ik heb een soa Als je dat tenminste durft Ach, heb je geen zin in dit gedruis? Het draagt dan met opgeheven hoofd een biga-muts. De nieuwjaarszoon, er is helaas niks aan te doen. Elk jaar die harde dobber, van dag en dat geslobber. De nieuwjaarszoon, de nieuwjaarszoon, al die verschrikkelijke nieuwjaarszoon. De nieuwjaarszoon, de nieuwjaarszoon, er is helaas niks aan te doen. Elk jaar die harde dobber, van dag en dat geslobber. De nieuwjaarszoon, de nieuwjaars, al die verschrikkelijke een nieuw jaar Leuk hè, deze van uh, Sjaak Brouw. De Nieuwjaarssoen, een hoge Jingle Bells gehalte in deze Plaats. Maar hij is wel heel grappig. En uh, als we het over de Nieuwjaarssoenen hebben en de nieuwjaarsreceptie... ja, die komt er natuurlijk aan, 10 januari in de protestantse kerk... En uh, zeker de moeite waard om daar even een kijkje te gaan nemen. Heel veel uh, bedrijven die uh, laten zich ook zien hè, daar op, uh, op de nieuwjaarsreceptie. Jazeker, ja, ja, ja, ja. Ja, daar uh, dat kan, kan je iedereen tegenkomen. Hè? Nou ja, Verenigingen, ja. bedrijven, alles en nog wat. Ja. Mocht je er nog uh, heen willen, Hele Jansen die uh, helpt jou daarbij. Dus uh, even met Hilly uh, contact opnemen. Oh, je bedoelt om jezelf te presenteren? Ja, ja, oh, ja. Oh, ja. ik dacht om langs te gaan. Nee, ik al, hè? We het is voor heel zandvoort. Moet... <laughs> ik denk, ik kom heel hier heel je ophalen of ja, zo. Oh ja, dat kan ook. <laughs> ja, dus, het telefoonnummer is 06. <laughs> eh, Dali, heb je ja? nog wat uh, lokaal uh, nieuws? Uh, ja, want ik, ik zat er... Oh ja, over die kerk gesproken. Dan moet ik heel eventjes gaan zoeken, want... Waar heb ik hem nou? Nou ja, zeg. Ik had het toch. Nou ja, goed, ik kan het zo ook natuurlijk zeggen. Want er was natuurlijk in de Protestante kerk ook de kerstallen tentoonstelling, die zou tot 5 januari duren, hè? Ja. tot 6 januari eigenlijk, drie koningen. Uh, maar helaas uh, is ook uh, uh, omdat de, de eigenaar van alle kerstallen en degene die de tentoonstelling dan ook organiseert, Kees ja. Roos, ja. is helaas getroffen door een hartinfarct in de kerk. En ja, die moest met spoed geopereerd worden. Dus ja, dit jaar een voortijdig einde helaas van de kerstmarkt. Gelukkig, of kerstmarkt, de kersttallen tentoonstelling. Gelukkig is de operatie in goede, in goede orde gelopen. En is hij weer gezond en wel thuis. Maar hij is natuurlijk hartstikke moe en moet echt herstellen van die operatie. Nou, heel veel sterkte, ja. Kees. Ja, zeker. Ja, ook ja. namens mij natuurlijk. Ja, ja. dus uh, nou ja, helaas. Maar volgend jaar komt hij vast en zeker wel weer langs. Dat de denk ik wel. Dat hoop ik ook wel. Want het is zoiets moois om te zien... 450 van die kerstallen van miniatuur tot levensgroot. Echt heel bijzonder. Wauw, jij ja. hebt er nog een keer een, een, een, een, een filmpje, van filmpje van gemaakt. Van gemaakt. Ja, ja, en is ja. die niet uh, terug te zien uh, bij, uh, bij ZFM op uh, YouTube of ik zo? Ik denk het wel. Volgens mij wel. Hè? Ik denk het wel, want ik hoorde laatst dat ook uh, het filmpje... wat we gemaakt hebben met Marlene ook weer te zien was op de televisie. Dus misschien is het ook wel weer uitgezonden. Ik weet het niet. Maar het moet, het moet inderdaad terug te vinden zijn bij... Uh, bij ZFM. Oké, okay, nou, ja. we houden het hier even bij straks. Uh, meer info en uiteraard het uh, weer. Want we willen uiteraard weten... als we vuurwerk gaan uh, afsteken... Kunnen we dat dan mag zien je vanaf vandaag... weer uh, kopen natuurlijk. En vliegt het niet je huis in? Ja, vliegt het niet je huis in of... Uh, verregent uh, de hele boel uh, buiten. Dus, ja, dat gaan we straks eens bekijken. Dat hoor je zo meteen, half drie, het weer. day to come Een hele, hele, hele mooie single van uh, Raccoon Audio. En dat was uh, Shoes of Lightning. Hey, het is uh, half drie geworden, tijd voor... Jawel, daar komt hij weer aan. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En even voor de meneer, het is nou hartje winter. De dolly, ja. alleen de temperatuur, nou ja, is, ja, niet nou ja nog niet onder winter, nul. Nou ja, nee, toch nee. wel redelijk koud hoor, buiten. Het is fris, ja. ja. <laughs> Zeker weten. Ja, en het is vandaag bewolkt, Rustig weer met temperaturen van hooguit 5 graden en een zwakke zuidwestenwind. Zondag, dan passeert een zwak front, maar neerslag valt er niet of nauwelijks. Wel wordt het wat zachter met temperaturen van 7 graden. Gaan we even naar maandag kijken, dan is het droog, bewolkt en ook weer zacht met temperaturen van een graad of 9. Op oudejaarsdag is het opnieuw bewolkt en in de loop van de dag, ach jeetje, ja, dan nemen de regenkansen vanuit het noordwesten toe. Nee hè? Ja, en uh, nog erger, het gaat ook flink waaien. Dus ik ben bang dat het uh, lastig wordt met de pijlen. Maar ja, de, meestal laten de mensen die veel in huis hebben gehaald uh, zich niet uh, tegenhouden door wat ongunstige weer, uh, tem, weeromstandigheden. Nee, zeker niet. Want nee. alles waar we bang voor zijn, harde wind, regen. Ja, het gaat komen. Het gaat, het gaat allemaal gaat komen. komen. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Ja, en, en op, ook op Nieuwjaarsdag is het regenachtig en onstuimig volgens de laatste berekeningen. Vanaf 3 januari gaat de temperatuur dalen en dan komen we in polaire lucht, zoals dat in vaktermen wordt genoemd. En uh, soms kan neerslag dan een winterskarakter hebben. Maar ja, details daarover zijn eigenlijk nog te vroeg om nu te uiten. Ja, zouden we sneeuw gaan krijgen? Het kan. Ja, ja het, zeker. het kan vriezen, het kan dooien. Je weet het niet. Nou ja, ja de witte kerst hebben we in ieder geval niet gehad, uh, Dolly. Nee, nee. Maar het nee. is, is pas officieel acht keer gebeurd, hè? Dat er een witte kerst was. Ik denk dat we vaker een witte paas hebben gehad dan een witte kerst. Dat hè? denk ik ook. Ja. Ja. <laughs> dus, uh... Ja, dan kunnen ze wel Dreaming of, of White Christmas. Maar ja, uh, ja, ja. het schiet allemaal niet op, hè? We are dreaming of white uh, uh, Easter eggs. Ja, zoiets. So ja. ja. <laughs> Oké. Okay. In ieder geval was uh, dit uh, weerbericht... Uh, uh, is gemaakt, door, samengesteld door uh, Rico Schreuder. En u kunt dat teruglezen op regioweer.wordpress.com. Dankjewel, Dolly Tempierik, En wij hebben een lekkere classic voor je. Oh, lekker. Ja, lekker, lekker. Lekker ja? dansen. Ja. Zeker wel. Eet smakelijk. Wat wel. Heb je, Wat heb je? Het is dus mijn antafloetje om uh, te zorgen dat ik niet in een moesbuik word. Oh, nou, eet smakelijk. Dank je. Oh, <laughs> wat erg. Lady. <laughs> Mystic Lady. See you around. Zo aan het eind van het jaar leefde de disco-muziek uit de jaren 80 weer helemaal op. Je hoort de Magic Lady hier bij ZFM. Zo dadelijk gaan we praten, althans. We. Carina Veren met Martijn Tantra Martijn van Onderweg naar Liefde. En wat dat allemaal inhoudt en wat voor programma dat is geweest. En wat er allemaal nog gaat gebeuren. Hoor je naar deze van Aha. De zinger van uh, AA en uh, Take On Me hoor je bij Zandvoort op zaterdag. Vanmorgen hadden we een Goedemorgen, Zandvoort. En uh, weet je wie daarin uh, langskomt, Dolly? Ja, dat, dat Martijn van Hoek. Ja, en die kende ik helemaal niet. Dat die kende jij ja, niet. Maar. Ja. Ja, ja, ja, ja. Huh? Onderweg naar Liefde. Ja, ben ik het TV-programma. Ja, ja, ja, ja. Onderweg naar Liefde. Ja. Wekenlang en, op uh, TV bij uh, NPO 3. Ik heb het niet gezien. En, uh, ja, ja, ik ja, heb het zeker. Ik heb het ook gevolgd. Ach, jeetje. ik niet. Best oh. wel interessant. Ja, ik volg al die uh, programma's. Hè, van, uh, al die datingprogramma's? Lang, lang leven de liefde. Ben, en, jij, uh, ben jij zo romantisch? En, uh, nou nou weet, ja, de ja, bondgenoten of? die volg ik uh, ook. maar oh, dat, dat is dat minder soort, romantisch. Ja, dat bedoel ik. Ja. ik ja. ja, dat gaat er wat anders aan toe ja, geloof ik. Af en toe gaat het er wat harder aan toe. Ja, ja, ja. Maar ja, kijk ook ruim 500.000 mensen naar hoor. Net als bij onderweg naar de liefde. Ja, ook. 500. Zeker. Ja, en dus uh, ja, allemaal... in die, in die uh, eerste serie zeg maar, uh, die ja. zes weken op tv was, ja. was ook uh, Martijn van Hoek. En die uh, werd al gauw uh, uh, Tantra uh, Tijn uh, genoemd. Ja. En uh, ja, we, we hadden hem vorige in de uitzending. Nou, ik ben benieuwd. En eens even kijken wat uh, Tantra Tijn uh, aan Carine allemaal <laughs> te vertellen <laughs> heeft over zijn avontuur bij uh, Onderweg naar Liefde. de lijn al, Martijn. Ja, hij is aan de lijn.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 En twee uur per dag mediteren, dat is goed, zeg je? Maar nou, als het heel druk heb, nee, moet je het een uur doen. Nee, andersom, andersom. de, de, de, de spreuk is uh, iedereen uh, zou een uur per dag moeten mediteren. Mm -hmm. En als je daar te druk voor bent, twee uur. Zo, ja. ja dan heb je ja, het nog dat harder. Is goeie, nodig. Dat is wel een goede. Ja. <laughs> ik ga het zeker proberen. <laughs> ja, heel goed. Ja, en ruimte. Ja, begin met vijf minuten. Begin met vijf minuten. Ga ik doen. Ja, ik denk ja. Uh, ja, dat ga ik echt zeker doen.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 en daar deel ik over uh, mijn reis naar liefde, over yoga, over meditatie en alles wat mij, wat mij boeit. Ja, heel interessant. Hartstikke bedankt voor het interview en uh, ja. goede reis. Leuk Jij hè? ook, hele mooie dag. Dank je. De Zandvoortar. Uh, oh wacht, wat gebeurt er nou? De Zandvoortar uh, Martijn uh, van Hoek, die uh, in de uitzending was uh, vanmorgen over uh, onderweg naar liefde. Het programma waar hij aan meegedaan heeft, Dolly. En het was wel een van de meest opvallende figuren die meedeed, hoor. Daarin. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Hij viel goed op, Tantra Tijn. Dus uh, leuk uh, om dat uh, interview uh, nog een keer uh, terug te horen. En uh, uiteraard ook leuk, uh, dag Leon. Ook leuk dat het een uh, er uh, is. Had uh, ik nooit verwacht. Ik denk, uh, ja, ja hij is een beetje een stadse jongen. Had ik uh, meer uh, verwacht eigenlijk. Oh ja, maar nou, ja. ja, hij gaf toch in het begin aan dat hij heel veel uh, op het strand ook is en, uh, ja, ja, ja, ja. Ik wies, en, en kijk nu hoor Watersport is er oh, ja. maar toen, toen, maar toen die uitzending in, was. Maar toen hij in de uitzending was. Je. Ah, oké, okay. ja, kan je nagaan hè? Dat hoe snel we klaar staan met, uh, met onze inschatting en oordelen daarover van, uh, nou zal wel dit of dat. Precies. Dat mensen toch verrassen. Hé, hey, ken jij uh, Clouds? Ja, hè? Die gaat naar het Songfestival. Ja, onze ja. eigen Cloud en ik ben nou, daar heel zeiken. blij mee. Ja. Ja, ik ben er echt blij mee. Hij komt toch uit Congo? Ja. Ja, ja, okay. ja. Ja, ja. Ja, ja, Ik wil niet als Johan Derk zo overkomen. Maar... Nee, nee, <laughs> doe maar niet. Maar uh, ja, hij zingt uh, Franstalig, hè, van, uh, vanwege Congo natuurlijk, en, uh, en Nederlandstalig. En dat combineert hij in één uh, uh, plaatje. Ja, en, uh, en in nu Maart, als... uh, krijgen we dat plaatje, het plaatje pas te horen. Krijgen hè? we het plaatje te horen. Het schijnt ja. een heel goed uh, Hitgevoelig te plaatje te zijn. Het ja, is wel jammer dat het niet eerder kan komen. Nee, maar doet hij meestal hoor: goede ja, platen produceren en die ja. hitgevoelig zijn. Ja. Zo heeft hij ook een paar weken terug een plaat samen met Zoe Tauran, als ik het goed uitspreek, uitgebracht. En die heet Shetem. Luister naar kloot. Kloot. Kloot. Kloot. Nou nee, ja, officieel heet hij uh, Kloot. Ja, ja, ja, <laughs> ja, ja, en Sakuza achterna. Ja, daarom heeft hij de Kloot van gemaakt, Donnie. Ik weet het is laat, maar ik moet je wat vertellen.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 want Ik ben mezelf in de chair, bent en ik ken mezelf in de chair, maar ik kan Misére, oh. Ik wil een mis je ook oh. Wat moet ik dan acteren als principe, pardon Hoe vaak moet ik bij mij als ik bij jou samen toe? En jij pas bij de deur dat je best gaat Dus ik zeg, toi en moi Nous sommes très En ik ben mezelf, met je bent en ik